Uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. In de Syrische haven Oost-Ghouta is het afgelopen nacht betrekkelijk rustig gebleven. Om acht uur Nederlandse tijd zou een gevechtspauze ingaan om burgers de kans te geven het gebied te verlaten. Maar enkele uren daarna meldde het Russische persbureau TAS dat rebellen de vluchtroute met mortiergranaten onder vuur nemen. Burgers zouden daardoor niet kunnen vertrekken. Oost-Ghouta wordt al ruim een week gebombardeerd door het Syrische leger. Zijn Iraanse bondgenoten en volgens de rebellen ook door Russische vliegtuigen. Kabelbedrijf Ziggo moet net als KPN concurrenten gaan toelaten op zijn netwerk. Dat eist toezichthouder ACM. Dat betekent dat mogelijk straks ook andere bedrijven televisie, internet en telefonie kunnen aanbieden via het netwerk van Ziggo. Het bedrijf is de afgelopen jaren hard gegroeid en heeft een te dominante positie, vindt de toezichthouder. Het gaat om een voorlopig besluit van de ACM. Komende zomer volgt waarschijnlijk een definitieve beslissing. De Oostenrijkse publieke omroep ORF heeft vicekanselier Strache van de rechtspopulistische FPE aangeklaagd. Strache plaatste een foto van een van de presentatoren op Facebook met de tekst Er is een plek waar leugens nieuws worden. Die plek heet ORF. De directeur van de omroep zegt dat hiermee de reputatie van zijn journalisten wordt beschadigd en dat hij dat niet accepteert. De Oostenrijkse vicekanselier heeft al vaker uitgehaald naar de publieke omroep. Die is volgens hem een spreekbuis van de linkse partijen. De verkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door United Democrats. De fractie komt één zetel tekort voor de absolute meerderheid. De partij van de afgetreden premier Marlin behoudt vijf zetels. Marlin moest weg omdat hij Nederlands toezicht weigerde... op de besteding van hulpgeld na de orkaan Irma. Het weer, het vriest in het hele land. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar hooguit 0 graden. Het is overwegend zonnig, al kan vanmiddag in het noorden... maar ook in het oosten een sneeuwbui vallen...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 was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje. Er was er ook één die matrozenpak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, ah.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 Een bijzonder goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstaalke muziek. En dan zal het brengen worden natuurlijk onze herkennismelodie van Louis David met weet je nog een oudje we 1928... Ja, ik klink vandaag weer een beetje verkouden. Ik was er eventjes van af. Nou, heel eventjes dan, maar uh, het is weer terug. Dus uh, ja, we gaan minder praten, maar wel een heleboel mooie muziek luisteren. Zo op de volgende plaat, een reisje langs de Rijn. Een lied uit 1906 van natuurlijk Louis Davids. Uitgevoerd met zijn uh, zus Rika Davids. De muziekcompositie is op komst van het nummer... dat is die Berlina loeft van Paul Linke dat gekocht werd uh, op een buitenlandse liedjesbeurs... Het nummer verhaalt van iemand die een geldprijs in de loterij wonnen. Gewonnen heeft en naar mijn vrienden en familie trakteert op een cruise -tocht over de Rijn naar Duitsland. Het rafijn kemmer zich door een op iedere regel terugkinder en petitop. Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. En s s'avonds in de maag schijnt, schijnt, schijnt. Schijn. Nou, het nummer van Louis Davids en Rika Davids die heb ik helaas niet bij me. Maar het werd in 1969 in Nederland erg populair door de uitvoering van Willy Alberti. En zijn dochter Willeke Alberti. En ook Gerard Cox en André Vandaar hebben een uitvoering van het nummer uitgebracht. En Adèle Bloemendaal heeft in 1973 een satire variant uitgebracht. Met kijk wat drijft er in de Rijn. Met daarin aandacht voor een watervervuiling. Nou, die grote hit uit 1969. Die hoort u nu Willy en Willeke Alberti met reisje langs de Rijn. Laatst trokken we. De loterij, een aardig prijsje. Zij tot vrienden maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Vooruit riep ik, we maken fijn. een reisje langs de Rijn. In een wip, zakkernoot, zat het lipje op de boot. Ja, zo reis je langs de Rijn, in de manen schijn, schijn, schijn met een lekker potje, bier, vier, bier. bier. Aaters, vier, spier, spier, op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieverwetscher scheip, sijf, schep. Allemaal in de kajuit, juist, juich. Is zo deftig, het is zo fijn, pijn, pijn, zo reis je langs de rein. Meer. Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jonge veulen. Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teun was vies toen Ligt je zaar, welk gevaar Riep al op, ik word zomaar. Oeh, ja ze reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn Zag in de maderschijn, schijn, schijn het potje wier, wier, wier Aan de zwier, zwier, zwier Want er in vier, vier, vier Zo'n reis je met een nieuwe met z'n schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Het is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo'n rijst Vloot naar de Commando Brug en... vier, vier, vier, alles de vier, vier, vier, op drie, vier, vier, vier, zo reis je mee, niet ver met de schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, kijt, kijt. Het is zo dappert, het is zo fijn, fijn, fijn, zo reis langs de rij. De olie man van Plein radio verbanden. hij was blazen van het goede en verbrak de etherbanden. En toen met Omaniense zeventientjes in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehekeltje gekocht. Een onecht kind van fortvoldeuken, bulten en hiaten, in lang verleden tijden op de mensheid losgelaten. Dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten. En hartverscheurend kreunde als je remde in de bocht. Maar als hij met zijn wagen door zijn eigen buurtje ging. Dan riep de hele buurt op zij. Daar hij je deed er ding. De olieman heeft een vorkje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan, maar s'avonds om tien uur is het uit met de pret, want dan stopt zijn vrouw de slinger om de bed, tuf, tuf, tuf. Op zeker zondagmorgen die het noodlot extra schikte. Gevielen dat ook ma haar meer dan ongewone dikte. Etapsgewijze deel na deel in wrak vehikel wrikte. Om met haar man en kroost een dag naar bussen toe te gaan. Pa trachtte met de slingers monsters ingewand te zoeken. Maar het reageerde niet, het kraakte slechts in alle hoeken. En pagen of de première van twee splinter nieuwe vloeken, omdat maar ijzer vroeg of hij misschien niet aan was slaan. De buren gluurden door de ruit van nijd waren ze groen en zeiden ja zo gaat het als de mensen dik gaan doen. De olie man heeft een fortje opgedaan daar rij. Als een vorst door de Jordaan Maar s'avonds om tien uur is het uit met de pret Want dan stopt ze vrouw de slinger onder het bed Tuf, tuf, tuf Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren maar zij doe eerst je strikje recht, de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of zij haar klak zo niet roeren, En ging weer in de olie liggen met zijn goede goed. Het kroost verpoosde zich met aan de handeltjes te knoeien. Zodat er diep in het mechanisme iets begon te loeien. Pa dreigde met zijn sleutel de familie uit te roeien. Het uitstapje te wijzigen in een begraafnistoet. Maar het fortje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin. Riep vrouw je kakel op elkaar, hou vast ik schakel in. De olieman heeft een fortje opgedaan, daar rijdt hij mee.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 Met paard voor Neles deur en de verblijde buren zagen Hoe ma met een gezwollen oog de trap werd opgedragen Luid op onschone dingen zeggend over autosport Daar achter en kroost vol olie, wegenstof en deuken De voerman van de kar bracht nog een baalzak in de keuken Slechts hij die veel had gestudeerd in de tiendeelgebreuken kon zien dat dit het afgekloven rib was van de fort. De buren hadden hun revanche en glimlachten verbleed. En Nederlands, als die uitging, hoorde nog een hele tijd. De man heeft een fortje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om tien uur is het uit met de pret Want dan stopt ze vrouw de slinger onder bed Duf, duf, duf Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt Je knoeit de as van je sigaar, nu voor het verder nou maar bij haar je vraagt me niet meer wat we eten, ik kan van u af aan vergeten. Wat jij het liefste s'avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gebukt. Rimbaud-Vivon die s'avonds laat naar leugens zoekend voor me staat. Je lacht je stem te hard de harde stap, wil me niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren. En ik niet aan je deur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekregen. Denkt, ik zie wel wat de toekomst verbrengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krul in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, het net als voor we samen waren. Het goed van het bed bij de verwarming weer. van Conny van den Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. En Sylvain nou voor Pons met De Olieman. En ook natuurlijk nog Willy en Wilke Alberti met Reisje langs de Rijn. De volgende formatie zijn de Ramblers, een jazzy dansorkest Wat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd en bracht een gemengde repertoire van jazz en ambassadeus in de jaren 30 hadden muziekensembles wel dergelijk aanbod. Enorm veel succes met dit, uh, met dit genre. En aan de dominante binnen de jazz kwam pas eind, eind door de komst van het bebop in de jaren 40. U hoort ze nu, de mens. De ramblers, heb je vaak gehoord in dit programma. U hoort ze nu met kleine man in de baan. Denk je daar soms aan. zag wel je geiten geknippig, keer op keer. Oei, dat doet immers geen heer. Kleine man, in de maan, je kijkt me nu zo.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 Slaapen gaat van ons scheiden. slapen wij straks ongestoord. Dit was dan de vrouwen van Roetswiederene, Op de harp zat te spelen -la -la -la, -la -la -la -la. Ze speelde zo prachtig van ringpinneling Maar niemand die ooit naar haar luisteren ging Ze speelde sonates en ook sonatines En riep op een keer Kom, mijn Marines. Marinus Jawel, zei Marinus Wat is er, wat is er uh, ga naar de baron en ga naar de minister. Ga naar de major en de kolonel. Ik geef hem concert, misschien komen ze wel. Marinus ging heen om het mede te delen. De freule van hoots wie de relen zal spelen. Maar ja, de minister was ook niet van gisteren. En zelfs de baron, zie dat hij niet kon... En de kolonel, geloofde dat wel. En ook de majoor, die gaf geen gehoor. Zo was het nu eenmaal, zo stond het nou. En niemand en niemand die luisteren wou. En toen zei de freule van Roetsvideren. Ah, oh, moet ik dan voor niets op die harp zitten spelen? Ah. Toe. Mijn vrije sonates, mijn prachtsonatines, voor helemaal niemand. Kom, Marinus, ga heen, neem de fiets en ga overal bellen. Ga ieder een van mijn concerten vertellen en ze uit. Je moest wel eens gaan naar de advocaat aan de kapelaan. Ga heen en vertel het ze allemaal, de ingenieur. De admiraal Marines ging heen om het mede te delen De vreugde van ons wie de reelen zal spelen Maar de cappelaar die vond er niets aan En de ingenieur riep weg van de deur En de admiraal was niet muzikaal En de advocaat wou niet meer op straat Van rood hmm, hmm, Voor wie moet ik hier dan de harp zitten spelen Ach, hmm, hmm. ga even kijken mijn huisknacht Marinus Ga kijken of ergens nog iemand te zien is Marinus zijn Freule hier te hun huizen Zijn enkel de muizen Alleen maar de muizen zij toen de vreugde, laat binnen, laat binnen. Dan ga ik meteen mijn concert maar beginnen. Ze speelden van ping, pingeling, pingelang. Daar kwamen de muizen van achter het behang. Ze dansten de polka bij deze muziek. Ze waren een dankbaar aandachtig publiek. En toen het stuk uit was, toen kwam er applaus. muisje dat klom in de vrouwen herkoudt. En riep... Zo mooi hebben we nooit horen spullen. leven de vrouwen! lang leven de vrouwen! En dat was Hetty Blok met En Niemand Die Er Luisteren Waal. En daarvoor muziek van Jelle de Vries met Vers Van de Pers. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort... Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En het klinkt misschien een beetje anders dan normaal. Want ja, ik ben alweer verkouden. Voor mij de afgelopen drie weken ben ik uh, een weekje niet verkouden geweest. Maar hè, het weer, hè, Siberische temperaturen en dan zonder jas buiten lopen... ja, dan krijg je dat. Hè. De volgende artiest was waarschijnlijk de eerste 1939... En mogelijk misschien de eerste Europese artiest die een elektrisch gitaar bespeelt. Een Epiphone Model Electric Model M. Zijn gitaarzout werd bepaald door het geluid van het orkest Frans Wouter. Met John de Mol op accordeon en Tel van Brinkhoff op viool. we hebben het over Eddie Christiani. Nederlandse gitarist, zanger, componist en natuurlijk tekstschrijver. En u hoort hem nu samen met Tom Payne met Kruid Damp. Af en toe dan droomt de prairie in volslagen rust Af en toe dan is het of het vuur is uitgeblust Af en toe is alles er romantisch en vol sfeer, Maar af en toe herken je al die dingen haast niet meer Er hangt een kruid op op de prairie En kogels vliegen in het grond Wilt de Westen dat leeft als de schiet het teken geeft Schieten maar verdedig ieder stukje grond want een cowboy, kaalboy, doet al geen angst. Als je moed hebt, dan leef je toch het langst. Elke cowboy zoekt naar het gevaar. In de bergen ligt het voor hem klaar Er hangt een kruiden op de prairie. De paarden draven in de galop Lasso's suizen door de lucht S'avonds klinkt er slechts een zucht En de kruiden van de dag trekt langzaam op Af toe is het een hel en gaan ze elke te Af en toe hij leeft, West zoals het was, maar leer. Dan is ook alle romantiek met inslag van de baan. Dan treft je ss kruidam en de ruwe haakt het aan. Er hangt een kruidan op de plek en kogels vliegen in het rond. Wil Westen dat hij leeft als een schiet de Marvel, het teken, geeft wat vrieden maar verdedigt ieder stukje grond. Angst. Als je moet het, dan leef je toch het langst Elke kourooi zoekt naar het gevaar In de bergen ligt het voor hem klaar Er hangt een kruid op de prairie De paarden draven in op. Lassen suizen door de lucht, s'avonds klinkt er slechts een En de kruid op van de dag trekt langzaam op Ze vliegen voorbij Iedere dag is er één op de lijn Na zoveel kruisjes dan word je wat kaal Zing en bekijk het globaal Elke minuut gaat voorbij, komt niet terug Maar ook al gaat dan de tijd nog zo vlug Wees toch verstandig, het leven duurt kort Zing als je haar grijzer wordt Komt wel terecht. Lach wat een ander misschien van je zegt. Zing en het maling, compleet aan de rest. De oudjes die doen het nog best.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 van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Grunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon voorplaten van schellach en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tantes tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Hein, kun jij je nog herinneren. dat wij samen eens dus op de film gezongen hebben? Ja, of ik het weet. Dat is 40 jaar geleden, 40. Jaar. Toen waren wij nog het oude koppel, jongen. Wijntje en Henkje. Ja. En weet je wat het liedje was?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 Als zij voortdurend in de raak, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo veel van je haal. Al denk je ook een beetje vreemd, paras, toch ben ik aan de knikkel in mijn sas. We van een ander nooit iets weten omdat ik zoveel van je houd. Wat verdriet. Mooi ben je niet. Het gaat. Vooral wanneer je kijkt. Al ben ik geen plaat. Schoonheid voor Maar dit de lelijkheid die blijft dat moet je maar aan wennen. Al zijn je kleren ook niet van satijn.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 op ik zo zult een haar. Al zijn jaren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend, oh. toch zou ik jou niet willen ruilen voor zo'n magere modeprent. Lief en leed, zo oud je weet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 Doet het jou nog wat fijn? Als je uit, ik kan wel hebben. <tie> lief en Zo zoals je weet, samen deelden wij. Het lief overal, <tie> dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij, dat heb je toch geweten. Al ah, liet je mij ook dikwijls in de kalm. En sloeg je vaak met beide ogenblik. Toch kan slechts magere. magere, hij ontscheiden, Omdat, Omdat ik zo van je had. We horen de muziek van uh, Sylvie Poon, samen met Heintje Davids. met Omdat ik zoveel van je haal. En daarvoor muziek van Dolf Brouwers en de Vrijbuiters met Jaren Komen. En ik weet niet of u het nog kent. Klappermelk, of anders gezegd uh, kokosmelk. Melkvervangen die wordt verkregen door uh, kiemwiet van een kokosnoot... met water te vermengen en uit te knijpen. Het heeft de kleur van melk en uit een kokosnoot... kan ongeveer een halve liter klappermelk verkregen worden. Klappermelk moet niet worden verwarmd met klapperwater. Het vocht dat in de kokosnood zit. Maar het aminola-serenaris, die zingt erover. Klappermelk met suiker. Luistert u maar. Op Ammon woont een meisje, waar iedereen van zingt. Omdat zij erg mooi is, en ook om wat ze drinkt. Heus toen ze nog in riva's was, en mama vroeg aan haar... Wat wil je nu eens drinken, had zij haar antwoord klaar. Ik wil klappen, klappen, melk met suiker, want iets anders lust ik niet. Ik wil klappen, klappen, melk met suiker, want iets anders lust ik niet. Ze wil geen appelsap of limonade, thee Kushra, zegt zij op dat moment, ik wil klappen Soms mensen die maar klakkeloos beweren dat er op school betrekkelijk weinig valt te leren. Ik wil volgaarne vanaf deze plaats proberen een afdoend antwoord u te geven op die klacht, want er is reden volop reden moet je weten. Je oude schooltje nooit of nimmer te vergeten. Al was het alleen omdat je er jaren hebt gezeten, al heb je het mogelijk niet zo bijster vergebracht. Na dit beginkoepletje zing ik een refrein, waar zelfs de meester wel tevreden mee zou zijn. We leerden op de school het alfabet, netjes en secuur van A tot Z. We leerden ook de tafels van 1 tot 10, al ging het heus niet altijd even vlug misschien. Lezen, schrijven, rekenen, stijl en taal en tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis Kijken op de klok hoe laat het is Op door de weekse, dus op doodgewone dagen Zodra het klokje neergeslagen had geslagen Dan kwam het leren onze volle aandacht vragen En was je letterlijk volkomen buitenspel Het werd een schrijven en een wrijven en een vegen het werd een gummen en een hummen allerwegen. Maar zonder strijd is geen victorie ooit verkregen. Dat ging zo door tot twaalf uur, dan klonk de bel. Eerst lekker eten, dan een spelletje op straat. En tegen tweeën dan was ieder weer paraat of te laat. En leerden we op school het alfabet. Netjes en secuur van A tot Z. We leerden ook de tafels van één tot tien.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 je kwam te weten op den duur waarof Parijs leidt. Je hoorde hier en daar vertellen van de ijstijd. Maar niet te dikwijls, anders werd het te geleerd. Je maakte kennis met de triple alliantie. Je leerde Hansje schrijven, ook al zei je Hansie. En eens per zoveel maanden was er de vakantie. Hetgeen door elk van ons beslist werd gewaardeerd. Zing nu ter ere van je goeie of je best.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 Kijken op de klok hoe laat het is. Ploem, ploem, zo gaan de gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alle staren. Roem, roem, roem, zo gaat de trom. En mijn hart, dat gaat van je rom, bom, bom. Ik slaap al vele nachten, niet zo best Jij bent steeds in mijn gedachten En dan lijkt mijn hartje wel een dans Een van ploem, ploem Net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alle staren Roem, roem, roem, zo gaat het rond. Maar je kijkt naar mij niet. Mijn hartje bel en dans orkest, bom. Ploem, ploem, net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alle staren. Roem, roem, roem zoals de trom. Maar die kijkt naar mij niet om. is ik maar ploep ploep? waarom? Ja, u hoorde een veel plaat hier. Zeker in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon omdat het een hele leuke, vrolijke plaat is. Vind ik zelf dan persoonlijk. Dat was de trea Dops met ploem ploem Jenka. En daarvoor nou Jules de Korte met de school. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Het is, uh, ja, bijna, bijna twaalf uur. Tijd voor misschien koffie en een, en, een, en een broodje of een warme maaltijd, natuurlijk. Als u het programma gemist heeft, gedeelte gemist heeft, of u wilt het nogmaals beluisteren, staande zaterdag. Tussen 1 en 2 moet het programma nogmaals herhaald. En uiteraard volgende week, dinsdag, ben ik weer hier op de radio. Hopelijk minder verkouden of helemaal niet verkouden. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Anita Berry Rio Jim. Maar de eerste trekvogels met de vrijheid is de grootste schat. Ik zeg nog een hele fijne week. En tot ziens. Er zijn miljoenen mensen die kennen. Achterna, maar ze konden hun dochter niet vinden, die zocht kroketjes voor haar beminden. Het werd laat, het werd laat. Pa werd, kwaad. Pa werd kwaad, en mama, het wist, wist geen raad. In de nacht kwam ze thuis met een blos Oh, het was toch zo mooi in het bos. En, en haar sneeuw in de boer. Was nauwelijks bedekt, en haar sneeuw de boezem was nauwelijks bedekt. Wondersjang had een baan, de familie stond haar aan. Als mevrouw was verzonken in dromen, kwam meneer steeds met haar nog wat bomen. Maar al snel, maar al snel, kwam een rel, kwam een rel, een rel maar, ging maar ging kijken, bij het stel, bij het Pa met winter nog dan zijn manchet. Sjaan zat op de rand van zijn bed. Caroline, Tweemaal tien 10 een schatje om te zien. Had haar ouders en dorpje verlaten voor de stad met zijn prachtige straten. En toen dacht Ma, toen dacht Ma, kom ik ga, kom ik ga haar bezoeken, haar bezoeken met papa, met papa. Oh, wat woonde hun dochter voor een naam. Ze zat als prinses voor het raam. En haar sneeuw in de boezem was nauwelijks bedekt. En haar sneeuw in de boezem was nauwelijks bedekt. Beleef de tijd van de leer, zand Zandvoort uit Zandvoort.